1 uur. Het NOS-journaal, Ewout de Jong. Goedemiddag, onduidelijkheid in Jemen na vertrek president Saleh. Schoten bij grenzen Israël-Syrië en zanger Andrew Gold overleden. Het weer, felle onweersbuien met kans op hagel en windstoten trekken van oost naar west. Temperatuur 18 graden op de wallen tot 25 in Limburg. Er staat een stevige noordoostenwind. Morgen ook nog buien en in het oosten nog onweer een hagel. Het wordt opnieuw 18 tot 25 graden. De dagen daarna wisselvallig en wat minder warm. In Jemen deden de geruchten gisteren de hele dag de ronde... maar het regime ontkende dat president Saleh het land had verlaten. Vannacht bleek dat hij toch naar Saudi-Arabië is gevlogen. Correspondent Nicole Feva zegt dat de demonstranten in Jemen... het vertrek van Saleh als een overwinning vieren. Na maanden van protest is hij dan toch echt vertrokken en is er...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 Die uh, eerder ook al met elkaar in botsing kwamen. Ja, er is een staak het vuren nu uh, afgesproken. Beide kampen hebben beloofd zich daaraan te houden en verder te werken nu aan de toekomst. Maar ja, de komende dagen zullen toch moeten uitwijzen of dat allemaal gaat lukken. Of dat er uh, mensen zijn die baat hebben bij chaos en daar uh, misbruik van zullen maken. Nicole Fever, een hoge regeringsfunctionaris, heeft zojuist tegen persbureau Reuters gezegd dat president Saleh binnen een paar dagen vanuit Saoedi-Arabië toch zal terugkeren naar Jemen. In Duitsland daar lijkt ook het laatste onderzoek naar de bron van de E. coli besmetting niets te hebben opgeleverd. In een restaurant in Lübeck waarvan 17 gasten ziek werden, zijn volgens de eigenaar geen sporen van de bacterie aangetroffen. Correspondent Walter Meijer zegt dat in Duitse media verder wordt gespeculeerd over de E. coli bacterie.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 Aan de grens tussen Israël en Syrië wordt geschoten. Aan de Syrische kant van de grens staan pro-Palestijnse demonstranten... en aan de andere kant Israëlische troepen. Correspondent Sander van Hoorn staat bij de grens. Sander, we krijgen berichten over doden en gewonden. Wat heb jij gezien? Wat ik gezien heb, is dat aan de andere kant van de grens... de Syrische kant, uh, mensen de heuvel op werden gedragen op brankaars. Ik heb er in elk geval meer dan zeven gezien. Inmiddels, ik kan vanaf hier niet beoordelen of dat doden of gewonden zijn geweest. En hoe is de situatie nu? Op dit moment is het weer even iets rustiger. Um, er is een nieuwe greppel gegraven door het Israëli's leger met prikkeldraad daarin. En daarachter zit een grote groep mensen, eigenlijk al een paar uur. Die worden af en toe uh, beschoten op het moment dat ze proberen in de buurt van het prikkeldraad te komen. En het Israëli's leger, uh, het laatste tijd niet meer, maar in het begin rieten ze, uh, uh, het is tegen het internationaal recht... ...om de grens over te steken. Nou ja, een paar mensen die bedden dus beschoten, die zag ik neergaan en naar boven gedragen worden. Nogmaals, ik weet niet of dat nou doden of verhonden waren. En inmiddels zie je dat de strategie van de demonstranten in Syrië iets verandert. Ze proberen andere plekken op te zoeken om uh, de grens over te gaan. En Dat betekent dat er soms salvo's klinken van plekken die ik vanaf mijn positie op dit moment niet kan zien. Ja, Sander, wat is eigenlijk de aanleiding voor deze demonstratie? Dit uh, noemt uh, uh, men de NAXA dag. Uh, de nachtvaardag, dat is de grote catastrofe. Dit is de kleine catastrofe. Uh, mensen die herdenken dat in 1967 de Zesdaagse Oorlog was. En toen Israël uh, de westelijke Jordaan-oever, uh, bijvoorbeeld de en natuurlijk ook de golan en, uh, Dit zijn uh, overwegend aan de andere kant van uh, de hekken. de uh, Palestijnse vluchtelingen bijvoorbeeld. Die uh, van huis naar huis uh, gevlucht zijn en die terug willen keren. En drie weken geleden was de herdenking van. wat de grote catastrofe genoemd wordt de, de Nakba. toen zijn op deze plek mensen erin geslaagd om aan de Israëlische kant van het hek te komen. Op de bezette door landhoogte. Dus nou, ik denk dat dat vandaag niet gaat lukken. Uh, ze hebben drie rollen met prikkeldraad. Daarna een zelf. Zoals je hoort wordt er ook geschoten. Daarna weer een aantal hekken. Het Israëlische leger. Uh, het gaat er vandaag niet lukken om hier te komen. Oké, okay. dankjewel Sander van Hoorn parlementsverkiezingen vandaag in Portugal. Het gaat tussen twee partijen. Dat zijn de centrumrechtse sociaaldemocraten... en de socialisten van demissionair premier Socrates. Het belangrijkste thema voor beide partijen is de miljardenbezuiniging. Ze zijn het niet alleen niet eens over de manier... waarop Portugal moet gaan bezuinigen... zodat het land uit de financiële malaise komt. Correspondent Rob Zaalberg, wat willen die verschillende partijen? Nou ja, ik zou bijna iets anders zeggen. Was het maar waar dat we de afgelopen weken daarover gesproken hadden... ...tijdens de campagnes. Kijk, iedereen weet uh, en iedereen voelt aan zijn water wel aan... ...dat, dat Portugal de komende jaren enorm moet gaan bezuinigen... Uh, ...om te komen aan de eisen van Europa... Hè, ...die 78 miljard voor Portugal op tafel heeft gelegd. Maar het is wel opvallend dat de afgelopen weken... ...die partijen echt als een hete brei <laughs> om, om die hulp uh, zijn heen gedraaid... Ze hebben het over het opheffen van ministeries, ze hebben over het wel of niet verhogen van belastingen. Maar het echt benoemen zeg maar, van de nood van de Portugezen, daar heb ik heel weinig over gehoord. En uh, leeft het een beetje bij de Portugezen zelf? Ja, het leeft uh, voornamelijk bij de, uh, als je het over politiek hebt, hè, bij, de, bij, de kleine, uh, bij de kleine, partijen. Hè, bijvoorbeeld de, de communisten die, hebben, die willen echt een, een debat beginnen over de vraag of uh, Portugal wel of niet uit de Europese Unie moet gaan stappen. Maar goed, die zeggen er maar rekenen op uh, 7, 8 procent van de stemmen. Portugezen zelf, ja, die, die voelen natuurlijk wel de enorme onweersbui die boven het land hangt. Hè. Er zijn er afgelopen weken ook peilingen over geweest van twee derde van de Portugezen die zegt, ja. Voor ons zal de situatie de komende jaren alleen maar verslechteren. Ik heb geen enkele hoop erop dat het snel beter zal gaan. Een beetje in die mineurstemming gaan mensen vandaag stemmen. Ja, heb je al de cijfers over de opkomst? Nee, daar weet ik nog helemaal niets over. Ik kan alleen wel één ander cijfer meenemen. Dat gisteren eigenlijk nog een kwart van de, van de kiezers nog geen idee had waar ze op moesten gaan stemmen. Dus dat kan nog een verrassing worden. Wanneer wordt de uitslag verwacht? Ja, de uitslag die vanavond eh, 9 uur Nederlandse tijd, dan hebben we de eerste exit polls En dan kunnen we enig idee eh, hebben welke kant het op gaat. Maar nogmaals moet één ding natuurlijk wel onderstrepen. Welke partij er ook wint. Ze zijn met handen en voeten gebonden aan de voorwaarden eh, voor die enorme lening van Europa. Eh. Onthoud het goed. Correspondent Rob Zaalberg. In het natuurgebied Aamsveen bij Enschede zijn veel plekken gevonden waar de grond heel heet is. Of op die plekken de veenbrand ook doorsmelt is nog niet duidelijk. Een helikopter met hittesensoren heeft vanochtend de hete plekken geregistreerd. De brand ontstond vrijdag al in het natuurgebied bij Enschede. En de brandweer is er voorlopig nog wel even bezig. Vandaag zeker de hele dag. Dus we gaan door tot zonsondergang, een uur of tien... En later vandaag valt de beslissing afhankelijk wat we ook aantreffen... of het nodig is morgen verder te gaan en, en hoe. Ook in het Duitse deel van het gebied zijn nog problemen. Daar zijn ook nog vlammen te zien. De Amerikaanse zanger en liedjeschrijver Andrew Gold is overleden. Gold was vooral bekend van zijn jaren 70-hits... Never Let Her Slip Away en Lonely Boy. Andrew Gold schreef en zong het liedje Thank You For Being A Friend... dat later in een andere uitvoering het themanummer werd van de tv-serie The Golden Girls. En hij werkte veel samen met andere artiesten als Linda Ronstadt, Art Garfunkel, Diana Ross en The Eagles. Met 10 CC lid Graham Goldman vormde hij Wax... waarmee hij in 1987 de hit Bridge To Your Heart had. Andrew Gold overleed na een hartaanval. Hij was 59 jaar. Sport. Op de laatste dag van het Ladies Open in Vlaardingen... maakte Nederlandse golfster Christel Bouillon kans op de overwinning. Ze ging als nummer vier de slotdag in. Verslaggever Ragnar Niemeyer. En hoe doet Bouillon het vandaag? ziet er goed uit, want ik kijk naar het scorebord hier in het clubhuis van golfclub Broekpolder in Vlaarding, en zie nog maar drie slagen verschil tussen de Engelse en de Nederlandse die inmiddels is opgeklommen naar plek 2. Drie slagen verschil, Edgerson en Engelse, je gunt er alles, maar misschien net vandaag even een keertje niet, want uh, ze is nu bogies aan het maken, dat betekent dat ze te veel slagen nodig heeft voor de holes, en dat zou we best eens mee te maken kunnen hebben, dat ze nog niet zo ervaren is, misschien wel wat last krijgt straks van zenuwen, ze werd nooit meer dan tiende op een wedstrijd van de Ladies European Tour. En misschien dat het dan toch een klein beetje in je hoofd gaat zitten. Bouillon weet sinds een aantal weken wat het is om te winnen. Maakte tot nu toe één birdie. Dat was op hole 1. Er zijn heel veel mensen met haar de baan ingegaan. Er zijn ook gratis kaarten uitgedeeld de afgelopen weken aan golfers in Nederland. En ja, dat geeft er misschien net dat setje in de rug wat ze nodig heeft. Eerst vond ze het allemaal een beetje eng. Inmiddels geniet ze van het publiek. Ze is een van de vier Nederlandse trouwens, Christel Bouillon. Kira van Leeuwen en Mariette van de Graaf. Ze staan 27e ondertussen. zijn al binnen. Hetzelfde geldt voor Carlijn Zane, die op de 35ste plaats staat. Zij is amateur, 21 jaar, een speelster van De Pan uit Bos en Duin. Van haar moeten we het niet hebben. We kijken naar Christel Bouillon. Drie slagen achter, met nog een hole of twaalf te spelen. En dat biedt kansen voor een tweede overwinning van de Nederlandse... op de Ladies European Golf Tour. Het Nederlands elftal reist met een licht tevreden gevoel door naar Uruguay... voor de oefenwedstrijd van komende woensdag. Na het 0-0 gelijkspel tegen Brazilië gisteravond concludeert Anja Robbe... dat Oranje de eerste helft goed speelde en de tweede helft duidelijk minder. Ja, ik had zelf het gevoel dat... Uh... Het verschil uh, ja, lag hem in, in, in, in de ruimtes, denk ik. Uh, in de eerste helft waren we wat, wat, nog wat compacter. In de tweede helft werd het een meer open wedstrijd. En uh, hadden we zelf ook, uh, stonden we vaak, de linies stonden wat vaak te ver van elkaar af. Waardoor we hun wat meer ruimte gaven. En uh, ja, daardoor uh, werd het wat lastiger. Ja. Ik denk niet dat het ja, vermoeidheid misschien ook wel een beetje. Dat het toch een beetje een rol speelt. Uh, dat je toch aan het einde van het seizoen zit. Uh, en dat, uh, maar je zag het wel aan beide kanten, vond ik. Want zij, zij lieten natuurlijk ook achter wel, wel wat ruimte. En, uh, ja, het werd wat meer een open wedstrijd. En, en van onze kant moeten we dan zorgen dat we toch wat meer compact uh, staan. En uh, ja, wat minder weggeven. Dan. Ja, en je kan hem ook nog vinden, want je geeft wat weg en zij kunnen een goal maken. Maar uh, volgens mij in Nederland ook. Ja, hij kon alle kanten op. Hij kon aan beide kanten vallen. En uh, nou ja, goed, uh, uiteindelijk 0-0. Uh, ja, misschien voor het publiek niet, uh, niet het mooiste die wil altijd doelpunten zien. Uh, maar goed, we hebben de 0 gehouden tegen Brazilië. Dat is denk ik een goed uitgangspunt. En uh, ja, normaal gesproken heb je de kwaliteit om een goal te maken. We hebben de kansen gehad. Uh, en niet benut. Nou, we hebben verkeersinformatie. Goedemiddag, Gerwin de Hart. Goedemiddag. Wateroverlast en terugkerend vakantieverkeer zorgen nu voor 63 kilometer. De langste staan op de A1, Apeldoorn-Amsterdam. Tussen Stroe en Knoopend Hoeverlaken dat staat 7 kilometer. Op de A6, Emmeloord-Muiden, tussen Lelystad-Noord en Almere-Buiten-Oost 6 kilometer. A9, alkmaar Alkmaar-Amsterdam-Veen bij voorknopend Raasdorp 3... A58, op zoom tussen Henkensand en Afrit-Kapelle. Daar staat 9 kilometer. 7 kilometer op de A73 Maasbracht richting Nijmegen, tussen Venray Noord en Boksmeer. Kwam door een ongeluk, de weg is weer vrij. En de N59, Zierikzee, richting Hellegadsplein. Tussen Sierrooskerken en Zierikzee, 10 kilometer file. De hoofdpunten van het nieuws, onduidelijkheid in Jemen over wie de macht heeft nu president Saleh is vertrokken naar Saoedi-Arabië. Iedereen verwacht dat hij definitief weg is, maar een hoge functionaris zegt dat Saleh terugkeert. Er wordt geschoten bij de grens tussen Israël en Syrië. Pro-Palestijnse demonstranten willen de grens over naar Israël. Israëlische troepen willen dat niet, die proberen ze tegen te houden. En zanger Andrew Gold, bekend van Lonely Boy en andere grote hits, is overleden aan een hartaanval. Hij is 59 jaar oud geworden. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij deze persconferentie. En de hij ondert kopt hij hier over de tennis. Ja, het is een goed spel hoor. De perstribune. Met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom. Het tweede uur van de perstribune. Met Esther Vergeer. Lange tijd een uh, vooraanstaand rolstoelbasketbalster uit de hoogste klasse. Maar nu toch uh, vooral een fantastisch rolstoeltennister. Verder gaan we in op een vraag van een luisteraar... over de make-up van televisiepresentatoren. Zelf vinden die dat ook wel eens overdreven. Zo gaat de ex-factor-presentatrice Wendy van Dijk... geregeld in discussie met haar vaste visagist Marie van der Ven. Nee, dat heb ik ook niet nodig. Dat zeg ik ook tegen hem. Maar hij zegt, het is beeldig. Nee, maar net even ietsje meer. Dat zegt hij net even ietsje meer. Dan blijft het, meer. De Dan het de hele show ook gewoon goed zitten. Straks vertelt de visagist Marie waarom slechts een dun poedertje... zelfs bij een beauty als Wendy van Dijk niet voldoende is... Bovendien hoort u wat de overleden Willem Duis betekende... voor de huidige generatie tenniscommentatoren. En bovendien de stelling. Dit uur, tenniscommentatoren moeten op televisie... tijdens het spel hun mond houden. Uw mening is welkom op deperstribune.nl. Esther Vergeer, goedemiddag. Goedemiddag. Net terug uit Frankrijk. Ja, klopt. Ja. Alweer Roland Garros gewonnen. Ja. Ja, ja, nou ja alweer. En dat was de vijfde keer dat ik de titel uh, binnensleepte. Ja, het wordt bijna nieuws als je niet wint. <lacht> <hijs> nou, stiekem zeggen mensen ook wel eens dat het uh, misschien meer media-aandacht zou krijgen als ik niet zou winnen. Maar uh, nee, ik ga dat zeker niet expres doen. En ik hoop dat toch die zegenreeks uh, nog even voortduurt. ja uh, uh, Kun je het allemaal bijhouden hoe vaak je gewonnen hebt? Of uh, denk nee. je dat het al wel? Nou ja, nee, ik ben niet zo iemand van de statistieken. En ik uh, loop zeker niet met pen en papier om te turven hoeveel... Uh, overwinningen of toernooizegens of Grand Slams. Dus meestal is het zo dat ik ook zelf uh, de website van de ITF check. Uh, hoe hoe, staat. Ja, hoeveel staat het nu? Ja. ja, hier staat wel nummer één hoor. Dat wel. Ja, dat weet ik dan nog wel net wel. Ja, en sinds 1998 nummer 1. Ik bedoel, het, het is, je bent geen eendagsvlieg. Nou ja, en volgens mij is daar heel veel um, uh, nou ja, discussie. Nou ja, niet echt discussie. Want ik ben in 1998 heel eventjes nummer 1 geweest. Dus toen heb ik hem verloren, weer die positie. Um, en toen pas sinds, of sinds 2000 sta ik onafgebroken. Dus een... Ja, dus daar is een beetje onduidelijkheid over Ja, soms. nou goed, maar dat, dat Guinness Book of Records... Uh, ja, misschien heb je het al gehaald, dat weet ik niet. Maar dat is ja, nee, dat fantastisch wel. wat je doet. Nou ja, vorig jaar heeft mijn broer uh, Guinness Book of Records heeft opgebeld. Um, en ik heb thuis een certificaat hangen... met dat ik degene ben die het record houdt uh, van tien jaar lang. En ondertussen is dat elf. Uh, jaar lang de nummer één positie. Dus ja. Uh, ja. Je olympische toch? begon in uh, 2000... toen je, uh, meen ik, voor de eerste keer uh, olympisch kampioen werd. Hè? Dat was in... Athene. Nee, dat was niet Sydney. Oh, dat was Sydney, ja. ja 2004 was, Sydney. was Athene. Ja, klopt. Klopt, luister. Dit is het matchpoint voor Vergeer. Bij de stand 5-4. En Walraven serveert. En op de return van Vergeer heeft Walraven geen antwoord. Ze kan er eenvoudigweg niet bij. En Vergeer wint Olympisch goud. En de 19-jarige tennisser is daarvan duidelijk ondersteboven. Oh, man. Zo ongelooflijk. Ik heb er gewoon vier jaar voor gewerkt. En nu heb je hem binnen. Eindelijk. Eindelijk binnen. Ja. Umberto Tan doet verslag uh, van jouw uh, gouden prestatie. Ja, ik krijg nu weer een beetje kipveld. Dat is natuurlijk heel lang geleden eigenlijk al uh, uh, dat ik dat fragment had gehoord of gezien. Um, en ja, dat was, dat was su super spannend eigenlijk. En uh, buiten verwachting dat ik die gouden medaille uh, won. En weet je, als mensen mij nu vragen, wat is een van je mooiste sportmomenten, dan noem ik dat ook altijd wel. Want ja, zo'n eerste gouden medaille, die vergeet je. Uh, nou ja, alle, alle gouden medailles vergeet je niet. Maar die eerste heeft toch wel een heel bijzonder plekje. Nee, uh, ik bedoel, daarna kwam Athene nog, daarna kwam uh, Peking. Ja. Londen staat nog op het programma. Ja, die staat zeker <laughs> nog op het programma. Ja, ja. Alle, alle vizieren zijn daarop ja. gericht. Zeg maar hoe, hoe zijn er nu ook mensen echt uit andere landen naar de top geklommen? Want het is heel vaak toch ook weer een Nederlands onder onsje. Ja. Nou, ja, dat, dat, ja, dat klopt. Um, ja, het is zo dat Nederland toch echt wel gewoon super sterk is en, en vooral bovenaan staat. En uh, ja, dat, dat merk je nu ook. Er staan, geloof ik, vijf Nederlandse dames binnen de top 10. Uh, van de wereld. Dus ja. dat zegt wel gewoon... het niveau van het Nederlandse damestennis... en daarnaast ook het Nederlandse herentennis. Um, en als je kijkt naar de buitenlandse... Um, ja, die komen er wel aan. Weet je, het is ook dat uh, de landen vroeger... waar uh, ja, derde wereld landen, of waar ja. veel oorlog is geweest... Uh, die hadden vroeger en voorheen geen materialen... geen geld, geen financiële middelen of faciliteiten... om ja, die sport te beoefenen. En je merkt nu dat daar toch wel echt... een soort van ommekeer in is. Um, en dat ook die landen ja, zich willen profiteren leren met uh, Paralympische sport. Ja, Michael Scheffers, wat zeg jij dan? Michael Scheffers, ja, uh, een, uh, een maatje van me, een uh, goede vriend van me. Uh, ja, Bijzonder plekje toch wel, we trainen heel veel samen en nou, ik heb heel veel aan hem te danken en uh, wellicht ook wel andersom. En uh, ja, gewoon een te gekke gozer en hij, ja, hij heeft vorige week dus ook Roland Gros gewonnen, dus ik ben echt super trots op hem. Ja, nou Michael, uh, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Gefeliciteerd met je overwinning op uh, Roland Garros. Dankjewel, dankjewel. En hoe ging jouw partij? Uh, hoe ging mijn partij? Ja, mijn partij, ik, ik won mijn partij ook uh, net als Esther in, uh, in twee sets. Uh, maar hoe ging mijn partij? Ja, eigenlijk heel gelijk opgaand. En, uh, en, en eigenlijk pas op, uh, op 4-3 in de tweede set uh, kreeg, uh, kreeg ik een beetje, een beetje lucht. En uh, wat ook de eerste set eindigt in een, uh, een tijdbreek dan gelukkig in mijn voordeel. Ja. Uh, maar ja, natuurlijk uh, gewoon een, een superweek gehad. Dus ik kan niks anders zeggen dat, uh, dat ook die wedstrijd goed verliep. Ja. ja, maar ik moet wel eventjes vertellen dat hij in de halve finale... Ja. heeft hij gewoon de nummer één van de wereld verslagen. En dat, <laughs> ja, dat is Shingo Cuneda. En nou, iedereen die spreekt daar altijd uh, met vol lof over. En dat is ook echt een ja, waanzinnig tennisser. Dus het is echt ook met name die halve finale dat echt uh, ja, waanzinnig was. Nou. Ja, ja, het klopt inderdaad. Ja. De finale is wel het hoogtepunt van de week geweest. En ook helemaal natuurlijk omdat ik... Uh, ik heb daar nog zelfs matchpoint tegen gehad. En, en dat je dan uiteindelijk die wedstrijd wint... en dan ook nog het toernooi, ja, dat maakt het ja, nog wel een klein beetje specialer. Ja, ja. Michael, voor wie jou niet kent... Uh, ik bedoel, ik volg je ook niet eerlijk gezegd op de voet. Jij bent ook een rolstoelatleet? Ja. Dus jij, jij zit ook in een rolstoel. Uh, ho Hoe lang uh, zit jij al in die rolstoel met deze handicap op het tennisveld? Um, nou, ik zit vanaf mijn geboorte zit ik, uh, zit ik al in de rolstoel. Ik heb uh, een beetje in de volksmond ge, genoemd, zeg maar, uh, open ruggetje. Uh, ik ben op dit moment ik ben 29, dus 29 jaar in, in de rolstoel. Uh, waarvan ik uh, de laatste uh, zes jaar echt heel erg actief uh, in het rolstoeltennis tennis uh, bezig ben. Maar ik tennis al uh, zo'n zo 17, 18 jaar. Goeiedag. Ja. Ja, ja. Want Esther, jij, wel... bent, jij bent later. In een rolstoel terechtgekomen. Ja. Zo rond je achtste begon ja, om er iets achtste. mis te gaan. He? Ja, dus ik heb, tot mijn achtste heb ik gewoon kunnen lopen. En op mijn achtste heb ik een uh, operatie aan mijn uh, ja. rug gekregen, gehad. En um, ja, eigenlijk sindsdien zit ik in een rolstoel. Die operatie is niet helemaal goed gegaan. Um, dus toen ik wakker werd, had ik een dwarslesie. Ja, Je ja. vat nu een leidersweg wel heel kort samen. He? Ja, ja nee, dat is wel zo. En het is natuurlijk een hele zware periode geweest. En ontzettend moeilijk. En vooral ja, als je die boodschap krijgt dat je nooit meer zou kunnen lopen... is dat best wel dat je even moet uh, slikken. Ja. Ja. Um, maar tegelijkertijd, ja, als, ik me nu, als ik nu terugkijk en ik me nu realiseer wat voor leven ik nu heb. Um, ja, weet je, ik De weet rolstoel niet, heeft je ook een ander, een nieuw uh, en uitdagend leven Nou gehoord. ja, absoluut. Ik, en ik weet ook niet of ik zo'n uitdagend leven... Uh, of misschien hmm. wel op een hele andere manier uh, mijn leven had ingevuld... Ja. als ik niet in een rolstoel had gezeten. Ik, ik vraag me altijd af, Michael, um, ben jij ooit bezig geweest met de gedachte... ik wou dat ik op die tennisbaan kon staan en, en zo een bal slaan? Goeie, die heb ik de laatste tijd wel vaker gekregen, hè? Uh, Nee, nee, ik ben er eigenlijk nooit echt mee bezig geweest. Maar dat komt misschien ook omdat je... Uh, ja, je staat gewoon positief in het leven. En je, ja. hebt gewoon, gewoon, ja, je, je bent gewoon bezig met je sport. En, en Natuurlijk vraag je wel eens af, van hoe, zou het, hoe zou het zijn? En, en wat voor niveau zou je, ja, precies. Uh, ja, zou, zou je kunnen, ja. kunnen halen op het moment dat je zou lopen? Maar nee, ik ben er nooit echt heel erg mee bezig geweest. Nee. Van, ja. Nee, nee, we ja, ja, nee, ja, staan gewoon goed in het leven en positief in het leven. Dat begrijp ik. En, dan, en, en ja. ik wil van jou nog zeggen, jij weet zeg ik dan maar naïef, niet beter dan dat je nee. aan die rolstoel gekluisterd bent. Maar nee, voor jou, ik Esther. Dat voor Esther hoe, is. hoe is dat voor jou? Nou ja, ik moet wel zeggen dat als ik uh, nu ook bijvoorbeeld Roland Garros op televisie kijk... en uh, het waait daar hard en iedereen heeft het daarover... en uh, dan, uh, uh, dan speel ik zelf op die baan en dan loop ik te ploeteren... om uh, um goed voor die bal te komen. En dan zie ik uh, de lopers of de, de, de, de valide tenners, dan zie ik even makkelijk twee stapjes naar links of even mm. makkelijk twee stapjes naar voren. Uh, en dan denk ik wel van, nou uh, ja, het is... Um, in die zin zou ik dat ook wel graag eens willen Eén proberen. Keer, ja, ja, het, het ja. lijkt me wel te gek. En ik, ik zou ook wel heel graag willen weten... op wat voor niveau ik dan zou hebben gehaald. Maar goed, ja. dat is een vraag... Um, waar jij net zo goed antwoord op weet als ik. Dus, ja, dat is lastig. Um, ja. Ik dank je wel, uh, Michael. Ik wens je een mooie zondag. We gaan nog een uurtje doorpraten met, uh, met Esther Vergeer. Fijn dat je er even bij wilde zijn. En jullie ook hartstikke bedankt en veel succes nog. Dank je wel. Ja, Oké, okay. doei. Eh, Esther, houdt houd de rest van de wereld je ook nog bezig als je op Roland Garros bezig bent? Of is de wereld vernauwd tot tennis? Nou, het is wel een hele kleine wereld wordt het dan ineens. En uh, ik kijk s ochtends wel even uh, op internet wat het nieuws uh, heeft gebracht. Maar ja, ik ben er niet heel erg mee bezig. Nee. Onze stelling dit uur luidt. Tenniscommentatoren moeten op tv tijdens het spel hun mond houden. www.deperstribune.nl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 Gisteravond zal ik de film te kijken en wordt dan vier keer verstoord door seksreclames. Het is dus walgelijk en niet om aan te zien en het moet van de buis verdwijnen. Praatprogramma's met die zogenaamde deskundigen, daar wordt toch helemaal onpasselijk van. En er zijn toch overal een deskundige voor aanwezig moeten zijn. Ik wil even mijn compliment maken voor de VARA. Die hebben de hele week een cabaretweek en ik wacht te kijken naar Caribbean Combo... Dat is zo'n verademing en er wordt ons Nederlanders zo spiegel voorgehouden. Ik heb zelden zo'n mooi kabberijn te zien. Tijdens tv-uitzendingen met ondertiteling zijn die letters meestal in het wit. Als er nu een witte achtergrond is, is dat vaak heel moeilijk te lezen. Mijn gedachten gaan uit naar een zwarte balk achter de tekst. Dank u wel. Mijn vraag is, hebben jullie een freelance... ...presentatrice nodig... ...of interviewster... ...dan ben ik beschikbaar. Ik wilde zeggen dat ik mij verschrikkelijk erger. Hoi! <lacht> ik heb nog even een commentaar... ...en dat gaat over de X-factor... ...en die programma's die... Uh, ...ja, gepresenteerd worden door... ...onder andere Wendy van Dijk... ...en ik herken haar... ...niet meer terug. Ik zie alleen maar een berg make-up. Ik weet niet meer... ...of het Wendy van Dijk is en ik snap niet waarom mensen die programma's presenteren... ...waarom die zo mismaakt worden door die lippenstift en door die make-up. Dat druipt bijna van het gezicht af. Wendy van Dijk is zo'n leuk mens, jij herkent het gewoon niet meer. Ik snap niet wat daar nut van is, dat wil ik weten. Max Antwoordapparaat 035-677-6001. Het, uh, het nummer van de mevrouw die zich aanmeldde als presentatrice uh, gaat door naar Jan Slachter, Max-directeur, voorzitter. Op die laatste opmerking uh, ga ik uh, nog even verder praten. De zware make-up bij presentatoren bij een beauty als Wendy van Dijk ga ik verder praten met Mari van der Ven, haar, haar visagist. Dag Mari, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, je zet er heel erg onder de poeder, zegt die mevrouw bij, uh, bij de X-Factor. Nou, dat is wel heel grappig om dit te horen als dan... ...want ik heb de enigste mevrouw in Nederland die dat vindt... ...want wij hebben namelijk iedere week na de uitzendingen van de X-factor... die natuurlijk ontzettend goed bekeken wordt... en natuurlijk een te programma is... hebben we alleen maar op Twitter dat het zo geweldig uitziet. Dus ik denk dat deze mevrouw, mevrouw misschien echt een goede bril nodig heeft. Nou, even uh, op, toch in de buurt van haar vraag uh, te komen... en het antwoord te vinden. Um, hoe gaat dat? Wat, uh, wat zegt de visagist tegen Wendy van Dijk... als hij zegt straks ga je de tv op en hier is de poederkwast? Nou, ik denk dat het niet in een, in een geval is als Wendy van Dijk, want een, een Wendy van Dijk die krijgt punt 1 nooit veel make-up op, en daarbij, um, als je voor een tv-uitzending inderdaad de bühne op moet, er zijn natuurlijk ontzettend grote lichten, uh, fel licht, dus je moet natuurlijk wel wat make-up gebruiken, um, en dingen worden natuurlijk soms extra geaccentueerd omdat alles anders totaal wegvalt op tv. Hmm. Maar ik zeg al, ik begrijp deze vraag niet, want ik, ik sta hier volkomen pleks van. Ik heb het nog nooit gehoord. S maar als en dat, de en hoeveelheid. hoeveel veel make-up op, dus. ja. nee, maar de hoeveelheid die je gebruikt, die is dus afhankelijk van uh, de, de lichtfactor in dit geval. Ja. Uh, en en and that's it. Meer, meer heb je niet nodig. Nee, maar nee. En, en, en mannen worden soms misschien wat bruiner gemaakt. Uh, maar ik gebruik bijvoorbeeld bij Wendy niet echt veel meer make-up dan. ...een fotoshoot heeft, hmm. omdat ze dat gewoon niet nodig heeft. ze is gewoon al een natural beauty. Ze heeft een prachtige huid, ja. ze heeft prachtige ogen. Alleen ja, gaat er soms net even een extra wimpeltje ja. om, om wat meer uitdrukking te creëren. Zeg Marie, dus dan... en, en wat is het gevolg van uh, een, een televisieleven lang gebruik maken van uh, make-up voor de huid? Oh, dat zet zetten geen consequentie aan vast. Nee? Want als je de huid maar gewoon goed reinigt, dat is natuurlijk heel belangrijk... En natuurlijk goed verzorgd. Je gebruikt natuurlijk een crème, een, een, een mooie beautycreme gebruik je inderdaad... voordat je make-up begint. Als je het er altijd afhoudt, is er niks aan de hand. Nee. En, en Wendy is altijd tevreden. Jullie hebben geen diepgavende discussies over, uh, over de make-up. Al, uh, al tien jaar niet. Mm -hmm. is, ligt, dat, ligt dat aan haar uh, gemakkelijke karakter... of aan, aan uh, de, de kwaliteiten van de visagist? Uh, nou, en uh, Wendy is punt één heel makkelijk om mee te werken. Dus heel het is een heel makkelijk sticht om op te maken en we hebben een hele goede verstandhouding, we begrijpen elkaar dus we zijn altijd happy. Ja. Is dat van belang dat je een goede verstandhouding hebt tussen visagist en uh, tv persoonlijkheid? Nou ik denk dat het of... überhaupt belangrijk is. Uh, bedoel, je zit aan iemands gezicht, je zit in iemands aura, je raakt iemand aan dus daar moet je wel een goede verstandhouding mee hebben. Ja. Dat is van, dat is van uh, belang. Nou, is vrijdag, meen ik, uh, de finale hè, van uh, X-Factor. Ja. Ben je nog van plan iets, uh, iets extra's, <laughs> extra's te doen? Nou, kijk, een, wat, we wat we precies. Nee, een extra laagje doen we sowieso niet. Dus ik hoop dat die mevrouw ook even meeluistert. En uh, even heel goed kijken vrijdag. Ehm. Um... Wat er, nou wat er, het gaat altijd in overleg weet je, ik bedoel ja. het gaat ook inderdaad hoe iemand zich voelt. Iemand, ja, de ene denkt van nou ik wil het haar uit het gezicht, de andere keer hebben we beweging. We creëren mooi volumineus haar wat er mooi uitziet. En dat kan inderdaad de ene keer half opgestoken zijn, dat kan inderdaad de ene mm. keer los zijn. Maar zullen we eens even kijken wat we veilig gaan doen, waar we dan zin in hebben. Dus het gaat ja. altijd per week in overleg. Ik hey, dank je wel, Marie van der Ven. En ik hoop dat uh, mevrouw op het antwoordapparaat uh, genoegen neemt uh, met het antwoord. Oké, okay, dat hoop ik ook. En ik wens je heel veel kijkplezier aan van de vrijdag. Dank je wel. Ergert u zich aan een bepaald programma op radio of tv? Of hebt u een vraag over bepaalde keuzes die in de media gemaakt worden? Neem dan contact op met Pax via perstribune.omroeppax.nl of spreek in op ons antwoordapparaat 035-677-6001. Esther Vergeer, hoe volg jij de discussie uh, net even... Uh, tussen mevrouw op het antwoordapparaat, Marie van der Ven, Wendy van Dijk? Hoe luister jij daarnaar? Nou ja, ik, ik kom uh, af en toe ook wel eens in uh, televisieprogramma's... en dan moet je altijd in de make-up. En dan vragen ze mij ook altijd van, uh, wat wil je? Of hoe, hoe maak je jezelf altijd op? Nou Met sporten draag ik eigenlijk ja, bijna geen make-up. Waarom dus, uh, niet? Nou ja, dat, ten eerste heb ik het idee... Ja, dat dan alles verstopt, weet je wel... als je heel een, een dikke laag op nou, je, je gezicht smeert. Nou, ik kan me nog voorstellen... Als je, als je eyeliners gebruikt of, of wenkbrauwen spul... dat dat bij het zweten in je ja, ogen komt. Nou dat is ja, ja, dat ook inderdaad. Dus ik heb meestal wel wat uh, waterproof mascara op. Ja. Uh, ook gewoon eigenlijk misschien voor mijn eigen idee... dat het dan... Uh, ja, iets meer spreekt of ja. zo. Of, uh, um, en maar voor de rest geen dikke laag make-up. En dus ook op televisie vind ik het ook altijd als je dan daar zit en je wenkbrauwen worden wat donkerder gemaakt. Uh, dan lijkt het altijd meteen heel heftig. Maar als ik mezelf dan terug zie op televisie, denk ik, nou ja, weet je, het is inderdaad wel zo dat je ogen mooi sprekend gemaakt kunnen worden. En, uh, dus ik vind het meestal mooi. Ja. Ja, het maar ik heb bijvoorbeeld helemaal geen lippenstift persoon. Dus ik wil absoluut geen lippenstift op. En, uh, maar goed, daar houden ze rekening mee. Dus uh, ja, ik vind dat wel een soort van verwendmomentje. Dus ik, ik uh, neem het er altijd van. <laughs> Gewoon een extra schoonheidsbehandeling. Ja, precies, ja. Maar uh, probeer ze niet over te halen. Om zeggen, ja, maar op televisie doet een beetje lippenstift het toch wel. Is nou, dat dan een soort van discussie? Jawel, ja. Nee, het is wel zo dat ze. Dat hebben ze wel in het begin moeten doen. Bij mij uh, en, en wat Marie net ook al zei. Het, het, ja, het valt allemaal weg als je grote lamp op je, op je hoofd en op je gezicht hebt. Uh, dus ze moeten wel ja, iets aandikken of iets uh, mm. aanstippen. En nou ja, ik heb het nu een paar keer het resultaat van mezelf op televisie terug kunnen zien. En nou ja, ik was op zich wel tevreden okay. over de keren dat ik op televisie ben geweest. Ja. Nou, mooi zo. Leuk om te horen. Zul uh, van der Wart, Zul Vliegende Kiep... bij een golftoernooi. Een het golftoernooi voor dames in Vlaardingen, meen ik. Ja, het terrein heet de Broekpolder. En uh, het ziet er echt, ja, zoals het hoort landelijk uit natuurlijk. Uh, je hoort de vogeltjes fluiten. En we moeten ook een beetje fluisteren. Achter mij liep net een uh, konijntje. En ik sta met Erik de Kinderen, dus de bondscoach, want Christel Bouillon staat op de baan... en doet ze het goed. En ten is het heel erg goed. Ja, ze staat voor vandaag 2 onder... Dus minder in totaal. Ik geloof de leider staat nu op min 7. Dus ze staat dan vier slagen achter. En wie weet wat de tweede nee kan, kan opleveren. De verwachtingen zijn hoog. Hè. Ze heeft onlangs een groot toernooi gewonnen. Uh, merk je dat ook bijna? Nee, eigenlijk niet. Nee, ze is heel relaxed En uh, ze speelt ieder toernooi als, als, een, als een toernooi. En uh, met de, nodige spanning. de normale spanning die ook nodig is om te presteren. Maar voor de rest uh, merk ik niks uh, aan dat dat uh, nerveuzer is dan normaal. Nee. Hoe is het met de publieke belangstelling? Is dat meer dan voorgaande jaren? Ja, dat is heel erg goed, moet ik zeggen. Veel meer mensen als, als vorig jaar. Uh, mede ook door de actie van de NGF. Die heeft een aantal toegangsbewijzen gratis uh, geleverd. Uh, maar goed, ja, veel meer publiek dan vorig jaar. Ja, absoluut. En het wordt voor jou ook alleen maar leuker, want steeds meer dames gaan golven. En het niveau in Nederland wordt steeds hoger. Uh, dat hoop ik. Ik hoop dat steeds meer dames gaan golven. Uh, en, en dat het golf steeds beter wordt. Ja, want daar, daar hopen we op, ja. Ja, waar merk je dat aan? Het ledenaantallen Gaan die fors omhoog? Het uh, nou, ja, totale amateur aantal durf ik eigenlijk niet te zeggen. Het aantal jeugdgolven op dit moment gaat richting de 20.000. Dus dat is wel sterk verhoogd. Uh, het aantal jonge topgolfertjes, dus tussen de 10 en de 14 jaar dat gaat ook uh, omhoog. Dus uh, al met al zit er wel een groei in. Ja, absoluut. Wat merk je aan de absolute top? Komt er steeds meer bij kijken om, om daar bij te komen? Of zeg je van nou, het gaat heel geleidelijk aan in Nederland? Uh, nou ja, in, in Nederland is het eigenlijk al die jaar ongeveer hetzelfde geweest. En al die meisje meisjes of, of jongens van een stuk of zes spelers die goed presteren. Uh, en om daarbij te komen ja, dat is niet makkelijk, maar het is wel te doen. En wat je ziet op de Europese toer is dat het daar steeds moeilijker wordt. Dus ook voor, eh, maar zeggen, voor dameschool of een jaar of tien geleden, dat was wel heel anders dan nu. Uh, tien jaar geleden was het een stuk moeilijker om, uh, om, of makkelijker om op de toer te komen... en ook makkelijker om er te blijven. En, en nu was het toch een stuk moeilijker om er überhaupt te komen... en om er te blijven ook moeilijker laat staan in de top mee te draaien. Ja. Hoe kun je dat beoordelen? Dat zij voor het eerst een groot uh, toernooi heeft gewonnen in, in ruim twintig jaar tijd. Hoe kun je dat beoordelen? Ja, dat is gewoon, dat is gewoon goed. Uh, kijk, maar, ja, kijk, Christel, die, die meet zichzelf niet zozeer met uh, wat de Nederlanders tot nog toe hebben gedaan... maar meer gewoon met de meisjes die daar op dat moment spelen. Uh, en en uh, nou, daar wil ze gewoon van winnen. Dus uh, ze ziet het niet zozeer, denk ik, dat ze, dat ze de eerste Nederlandse is in 20 jaar tijd die weer iets wint. Ze ziet het gewoon meer voor, voor haar eigen ontwikkeling. Uh, geeft het aan waar ze staat en waar ze naartoe wil. Dat is denk ik voor haar belangrijker. Ze is pas 23, wat betekent dat? Dat betekent dat ze nog een hele hoop jaren kan golven. Dus dat is mooi. Maar wanneer, wanneer ligt het top hm. bij een golfkamp? Oh, dat is Ik ik geloof. Uh, uit het laatste onderzoek dat de, de meeste top zo tussen de 28 en de 32 ligt. Bij de dames, bij de heren, ik geloof drie, vier jaar langer, of uh, ouder. Uh, dus ze heeft nog een aantal jaren te gaan. En kan ze inmiddels van leven? Ja, ze kan er zeker van leven, ja, absoluut. Ja, ja dat gaat goed. Maar uh, los van eten en drinken, uh, kan ze ook een mooie auto kopen, een mooie woning? Nou, Christus is niet zo van, mooie auto's en mooie woningen. Uh, ze, ze speelt om ze wil spelen. En, uh, en maar ze, ze kan er ze kan op dit moment prima van leven. Echt geen probleem. Maar bij de heren gaan er echt miljoenen om. Uh, Spreken we hier over honderdduizenden dan? Uh, nou ja, goed. Op de, op de, op de orde van uh, heeft ze nu geloof ik 111.000 euro verdiend dit jaar. Uh, nou ja, goed. En dan kijken we aan het einde van het jaar wat er, uh, wat er nog meer bij komt. Uh, wat is de hoofdprijs vandaag? Oh, dat is een goede vraag. Ik denk dat het rond de uh, 30, 35, 40 zal liggen. tussen de 30 en de 40. Ja, en, en de nummer 3 verdient dat ongeveer 10.000 euro? Ja, zelfs ze zo rond die koers zijn. Ja, ja, maar Eerlijk gezegd, ik hou me niet bezig met geld en ik geloof Christel ook niet. Dus ja. dat, is, uh, dat is een mooie eigenschap. En als bondscoach word jij er beter van? Uh, ik wil altijd beter als spelers. Uh, beter spelen, maar niet financieel, maar wel uh, qua gevoel. Ja. Okay. Gaan we gauw naar de baan? en welke hoofd staan ze nu? Uh, ze staat nu denk ik op de, nou op de green van 8, dus ze gaat naar de 10 van 9. De 9 is een, is een hele mooie pari. Gaan we zien, dankjewel. Graag gedaan. Gilles van der Wart, onze vliegende kip in Vlaardingen. Kristelbouillon, 35.000 euro extra voor een uh, gewonnen toernooi. Wat verdient de winnaar van Roland Garros in jouw geval? Nou ja, ik moet zeggen dat uh, dit jaar vond ik het, uh, was het erg hoog. En ze hadden het uh, prijsgeld verhoogd met 55 procent. Dus echt super uh, uh, veel. In ronde euro's? Um, uh, de winnaar, ik heb nu uh, 15.000 euro gewonnen met toernooi. Ja, dat klinkt als veel. Ja, dat klinkt heel Dat is ook heel veel. Ja, dat is ook niet normaal, hoor. Is dat zo? Nee, ja, normaal gesproken... Kijk, als we een tennis toernooi spelen... Uh, dus niet uh, geïntegreerd in een Grand Slam... Um, ja, dan verdienen we duizend, vijftienhonderd euro. Um, en dan nu, ja, met, met 15.000 dat, dat is wel het best verdiende toernooi dat ik ooit heb gespeeld. Oh. Ja. En jij bent de top, absolute wereldtop. Hou je daaraan over? Kun je daarvan leven? Nee, nou ja, nee. Van puur het prijsgeld kan ik zeker niet leven. Nee, dus ik uh, um, ja, doe er allerlei dingen naast. Mm. Uh, ik heb mijn eigen foundation. Ik, uh, ik heb mijn eigen team uh, opgezet. Um, ik heb um, nou, sponsoren die uh, de kosten voor mij dekken. Dus wat dat betreft, alles bij me opgeteld. Um, en afgetrokken kan ik wel een boterham verdienen ermee. Ja, ja. ja, ja. maar goed, daar moet je dus heel veel, uh, laten we zeggen. Uh, uh... Hij palen omheen zetten om het overeind te houden. Financieel. Ja, absoluut. Ja. Ja. Nou ja. en dan ben ik dus uh, nummer 1 op de wereldranglijst. Nou heb ik de afgelopen jaren veel gewonnen. Uh, ja, dus dan kan je nagaan dat de nummer twee of, of daarna, weet je, er wordt het wel steeds lastiger. Ja. Ja. Eerst even het sportieve deel. Hoe blijf jij uh, zo goed? Hoe doe je dat? Ja, uh, goede vraag. <laughs> oh ja, ik mag zeggen, je bent van 1981, dus 30. Ik word 30. 30. Ik ben nog geen 30. De, de datum heb ik niet. Maar oké, okay, dan, ja. dan gaan de jaren toch langzaam tellen. Ja, ja, ja dat denk ik wel. Um, uh, misschien wordt herstel uh, wat lastiger. Um, maar zeker qua motivatie is het toch voornamelijk dat je dat mentaal en bij jezelf moet zoeken. Dus die innerlijke motivatie die ik iedere keer weer kan vinden, ja, die is nog steeds heel hoog. Maar hoe vind je die? Nou, we hebben het net al heel even laten vallen. Um, maar die Paralympische Spelen volgend jaar in Londen, dat is voor mij toch echt wel. Weet je, dat is zo'n hoogtepunt. Daar wil ik zo graag naartoe werken en ik wil zo graag die gouden medaille. Echt waar? Winnen. op zoek naar de motivatie. Je kunt ook zeggen. Ik ben al op drie spelen geweest. Ik heb drie gouden medailles. Waarom zou Londen nog een motivatie zijn? Nou ja, om verschillende redenen. Uh, buiten dat mijn, mijn team. Dus uh, mijn uh, tennistrainer Sven Groeneveld. En uh, uh, fysieke trainer Marijn Zaal. Uh, mijn uh, voedingsdeskundige. Weet je, die, ja? die, die, die vertellen mij allemaal nog. Dat er nog zoveel verbeteringen zit. En dan denk je, ja maar ik, ik heb dus al drie gouden medailles. Bedoel, je staat op de Wat? top van de berg hè? Ja. Je hoeft alleen maar naar beneden te kijken. Ja, nou ja, dat kan. Maar je kan ook, je kan ook kijken of er nog uh, iets bij te bouwen valt. En ik denk zeker dat er bij mij ja, echt nog wel dingen te verbeteren zijn. En uh, zolang ik niet het beste uit mezelf heb kunnen halen... Ja, ben ik nog niet tevreden. Wat kan jij nog verbeteren dan? Ja, op allerlei gebied. Dus Noem eens een op, uh, voorbeeld. Ik kan sterker worden, ik kan uh, fitter worden... ik kan dus sneller worden uh, in, in mijn stoel. Uh, werken met Sven heeft mij heel veel uh, nieuw inzicht gegeven... vooral op tactisch gebied. Um, dus daar kan ik nog heel veel van leren... Um, maar ook qua voeding, ja. Dus al die aspecten, en mentaal. Ja. Ik denk dat de druk die waarmee ik, uh, ja, uh, waar ik om moet gaan iedere keer, ja, die wordt hoger. Want mensen zeggen wel van, uh, nou ja, maar we kopen wel een kaartje voor de finale. Uh, want jij staat toch wel in de finale. Of uh, ja, jij gaat vast die gouden medaille wel even ja. ophalen. Ja. Weet je, en dan dat neem je toch wel mee in je wedstrijden dat iedereen dat dus zomaar verwacht. En uh, uh, ook ik verwacht het, want ik weet dat ik het kan. En dus mentale training is uh, zeker mm. zo belangrijk. Maar ja. ondertussen moet je ook naast die sport je aandacht maatschappelijk richten... Uh, om het financiële aspect. Je noemt je eigen foundation. Dat betekent, wat doe je dan? Nou, het is, het is ook met name omdat ik het leuk vind. Want ik, um, ik heb die uitdaging zeg maar, naast de baan ook echt wel nodig. Want alleen maar trainen op die tennisbaan en in het fitnesshonk zitten... Ja, vind ik op, op zich niet leuk genoeg meer. Um, want ik wil, er, ik, wil, ik wil het breder trekken. Dus mijn eigen foundation heb ik opgericht... waarmee ik uh, kleine kinderen met een handicap stimuleer om te gaan sporten. Uh, dus ik geef 90 clinics per jaar mm. daarmee. Um, ik geef heel veel uh, presentaties bij bedrijven, bij verenigingen, bij... Uh, Um, ik geef clinics ook uh, aan bedrijven, dus daar ben ik druk mee. Um, en ik probeer dus eigenlijk voor, nou ja, later zeg ik dat maar. Maar ja. na mijn tenniscarrière um, wil ik toch stiekem wel, of ben ik aan het dromen over mijn eigen sportmarketingbureau? Um, en ik heb dus nu, uh, nou ja, afgelopen maand heb ik team Parastars opgericht. Wat is dat? Uh, nou, dat is een, een, een team van zes gehandicapte sporters. Uh, die, nou ja, allemaal naar Londen willen. Allemaal die ambitie hebben om daar uh, goud te halen. Uh, en met dat team ja, wil ik gaan proberen gezicht te geven aan de Paralympische sport. Want ja. als men nu Paralympische sport hoort, dan kan men misschien mijn naam noemen. Maar voor de rest is niemand bekend met andere, andere sporten. En ik vind dat dat moet veranderen. Ja, maar jij kunt daar dus inderdaad... een enorme uithangbord in zijn. En je kunt de stimulans zijn voor de kinderen die net als jij... Uh, in een rolstoel uh, terecht zijn gekomen... om wat voor reden dan ook... En je kunt, uh, je kunt de gewone mensenwereld duidelijk maken dat het ook topsport is. Ja, absoluut. En dan, dan, die, die brede boodschap die wil ik dus ook absoluut uh, verspreiden. En bijvoorbeeld met, uh, met Team Parastars is het zo dat wij ja, dat gezicht kunnen zijn. Maar ik wil dus ook ervoor zorgen dat niet mensen uh, met een oranje sjaal op de bank staan bij de Olympische Spelen. Maar dat ze dat ook gaan doen bij de Paralympische Spelen. Ja, nou is het toch Esther, hoe je het ook went of keert... Uh, je kijkt met andere ogen als sportliefhebber natuurlijk... naar de finale, Federer en nadal. Dan, laten we zeggen, naar iemand in een rolstoel... tegen iemand anders in een rolstoel. Begrijp je, begrijp je mijn uh, uh, gevoel daarbij? Nou, ik denk dat ik het begrijp... Uh... In die zin dat er zit wel twijfel in als je dat zegt. ja, nee, want ik, ik zou kijk, de sport is hetzelfde en de beleving ja, en de passie en de inzet, zeker. en dat is het precies hetzelfde bij mij als dat dat het bij, bij uh, Federer is. Maar Federer kan inderdaad een service met 200 kilometer per uur over het net slaan, dat krijg ik vanuit de stoel niet voor elkaar. Maar krijg je het voor elkaar om mij als sportliefhebber over te halen om dan naar jouw finale te gaan kijken? Ja, ik Wat denk zou je het het dan moeten doen. Nou ja, ik denk inderdaad dat het probleem is dat veel mensen hebben het nog nooit gezien. Denken inderdaad van ja, maar dat is een beetje ver weg uh, van mijn bedshow. Uh, ik heb daar niet zoveel mee. Ik kan me niet identificeren met iemand in een rolstoel. Dus kijk ik er maar niet naar. Nee. Maar de mensen die ik bijvoorbeeld op Roland Garros spreek, die het ook nog nooit hadden gezien, die zijn waanzinnig enthousiast over uh, wat ze net hebben gezien, rolstoeltennis. Ja. Um, dus ik denk, je moet het zien. We moeten, we moeten het meer kunnen laten zien. Um, door bijvoorbeeld sport meer in de Media te krijgen, uh, maar ook het, uh, de, de valide toernooien met gehandicapt sport combineren. Mm -hmm. um, en ik denk dat. Uh, nou daar, het, daar zit de kracht natuurlijk. Ik denk he? dat daar een enorme kracht daar zit. Daar zit de kracht. Ja. Want op het moment dat je het. Uh te ver uit elkaar hè, laat lopen, dan hebt die aandacht weg... en dan ja. zijn al die journalisten ook, uh, ook ja, weer vertrokken. Dat denk ik ook. Houd ze twee Zodra weken je vast. het uh, kan combineren... denk ik dat dat ja. inderdaad een absoluut is. Zie je wel een vooruitgang dus... daarin, in, in die aandacht? Ja, nou ja, zeker wel uh, qua NOC NSF natuurlijk... die uh, daar heel erg hard aan bezig is... om dat uh, zoveel mogelijk geïntegreerd te laten verlopen. Maar bijvoorbeeld ook met het ABN AMRO-toernooi van Richard Krajček... Uh, wat altijd in Rotterdam gehouden mm -hmm. wordt... ben ik nu toernooidirecteur uh, voor het tennis toernooi Dus daarin is uh, Rosso-tennis en Valide Tennis ook al samen. Dus... Uh, ja, er zit absoluut vooruitgang in. Goed. Um, we zitten in het slotweekeinde van Roland Garros. Esther Vergeer heeft het bij de rolstoeltennisters uh, inmiddels gewonnen. Sporthistoricus Jurrid van der Voorden. En uh, jij hebt uh, fragmenten, Judith van Nederlandse finalisten in Parijs. En ik zou zeggen, allemaal... Maar dat is toch niet zo. of ervan hebben we juist gehoord, dus uh, ja. Esther Vergeer. Ik uh, beperk me tot de twee enkelspelers die de finale hebben gehaald. De Nederlandse uh, enkelspelers die de finale hebben gehaald bij Roland Garros. Want dat is de totale score sinds 1891. Oh. Het is wel heel magertjes. Hè? Nou ja, twee Nederlandse finalisten in 120 ja, maar, nou, jaar. Het was wel, maar trouwens, de ene kan ik bedenken: Martin Verkerk. Dat was collega Beb van Hout, oud tennisverslaggever, is hier aangeschoven. Daar was jij bij, denk ik, Beb, die finale. Wanneer was dat eigenlijk? Nee, nee, ja, nee. nee. Ik, mijn laatste langste lijn was in 1994. Uh, uh, nee, hij, hij was later, Martin. Ja. Nee, in 2003 inderdaad ja. was het wel Martin Verkerk die zich sensationeel naar de finale sloeg. Als debutant ook nog eens een keertje. Maar tegen Juan Carlos Ferreiro was het wel snel afgelopen. Verkerk kreeg na afloop van de finale de microfoon. En hij had een boodschap aan de 6000 Nederlanders op de tribune. Uh, alle Nederlanders die gekomen zijn, uh, ik vind het echt... Uh... Je ziet maar weer wat voor een fantastisch volk het is. Het is alleen maar oranje hier. We staan finale in Parijs. Het is vol met Hollanders. Alle respect en uh, echt helemaal top. Ja, wat een, dat was Martin Verkerk, 2003. Maar je had nog een tweede naam? Ja, dat is uh, Kea Bouwman. Dan ah. gaan we echt heel ver terug. Dan gaan we naar 1927. En ik ben er wel trots wat op. zeg ik... Beb? Uh, bijna, ja. Het scheelde weinig, hè? <laughs> ja. Ik ben er wel trots op dat ik geluid van haar heb teruggevonden... want ze is inmiddels al overleden. En in 1960 had ze opnames bij de Afro Radio. En daarin keek ze terug op haar periode in, in Frankrijk. En uh, in die tijd was Frankrijk nog echt heel erg ver. En dat gold ook voor Kea Barman zelf. We waren toen nog heel jong in het internationale tennis. Was Het voor ons een belevenis om daarheen te gaan. Dit is de eerste keer sinds 1960 dat dit weer op de radio te horen is. Bouwman vertelde onder meer over haar deelname aan de Olympische Spelen van 1924. Ook in Parijs, dus drie jaar voor Roland Garros. En ze behoorde toen nog wel tot de internationale top. en Ik weet nog wel dat ik een complimentje kreeg voor, van Suzanne Langlan... die speciaal eh, langs de lijn kwam zitten omdat haar gemeld werd... dat er ineens een heel onbekend speestertje tegen de Amerikaanse kampioenen zo goed partij gaf dat op zichzelf was voor mij al een heel groot compliment. Ja, en ik had het er met Bepp al even over... voordat ik aan deze column begon. Die Langlais was ook niet zomaar een tennister. Dat was de eerste internationale vrouwelijke tennis-celebrity. En er is naar haar ook een koord vernoemd in Parijs... En de, winnaar, de vrouwelijke winnaar van Roland Garros krijgt ook een prijs die naar haar vernoemd is. Dus niet zomaar iemand die toevallig voorbij kwam. Verkerk verloor de finale van 2003, maar Bouwman won in 1927. En daarmee werd ze de eerste Nederlander met een Grand Slam titel. En Richard Krajček was in 1996 pas de tweede. Ook was Bouwman de eerste Nederlandse vrouw met een Olympische medaille, brons in Parijs. Dus is met recht een pionier. Zelf was ze 40 jaar later uiterst tevreden over haar loopbaan. Ik ben dankbaar voor de tennistijd die ik gehad heb. Het heeft me in staat gesteld om vele landen te bezoeken... en met veel mensen kennis te maken... en ook uh, de andere mentaliteiten van de mensen te leren begrijpen. Ik geloof dat je daardoor ook wel een ruimere blik krijgt. Al dus Kea Bouwman, die trouwens ook nog een goed hockeyspeelster is geweest... en aan paardrijden deed. Ze is in uh, 1998 overleden. Dit hele gesprek met Bouwman... plus alle andere Olympiërs die aan het woord komen... in 1960 is te luisteren op de site van de Pestriep. Mooi. Kea Bouwman, een uh, omnitalent. talent uh, Esther Vergeer, op welk uh, koer mag jij de finale spelen? Uh, wij hebben de finale gespeeld op kort 7. Ach. Ja, baan 7. Kijk, da da daar begint toch de achterstelling... Je, um, moet naar, je moet naar Koer Lenglen, denk ja. Ja. Ik, ik, ik weet niet of dat achterstelling is of uh, dat we het gewoon stapje voor stapje moeten nemen, want we waren uh, vijf jaar geleden waren we nog niet geïntegreerd in Roland ja. Garros, nu zijn we daar en uh, bijvoorbeeld in uh, Australië mogen we al wel op een van de showcoorts spelen dus wellicht dat we volgend jaar of het jaar daarna uh, op Roland Garros ook wel op een showcourt. of ja. Suzanne Lengen of misschien ooit wel eens op het uh, Philippe Chartier uh, echt de baan. koers centraal, Beb ja, en, en nog even voor de volledigheid uh, Kea Bouwman heeft nooit Roland Garros gewonnen, want dat stadion is Pas een jaar later ontstaan. Zij heeft in een, een baan gewonnen, La Fessenterie en St. Cloud. En ze won in de finale van een Zuid-Afrikaanse, die heette Gwen Peacock met 6-4-6-2. Kijk, Heer het. Heer het van zo is het af, hoort hè? het. Zo is het af. Zo is het hele verhaal uh, rond. Fijn, uh, we zien jou. horen jou volgende week. U hoort de stem van Beb van Hout. Hoe komt dat nou? Beb van Hout is heel lang tenniscommentator voor de NOS uh, uh, geweest. Langs de lijn, uh, jaren 70, Beb, tot in de jaren 90, gaf je net zelf aan. Maar uh, je bent hier om te praten over de tenniscommentaar van Willem Duis. Willem O. Duis, denk ik, dat ja. hij in de jaren ja. nog heette. Wat is jouw herinnering aan zijn tenniscommentaar? Uh, dat we elkaar troffen op het uh, terras van het melkhuisje. Het beroemde uh, melkhuisje, uh, het gebouw bestaat niet meer... want dat is een paar jaar geleden vernieuwd. Uh, en daar zat Willem dan uh, meestal onder de grote AVRO-paraplu. Uh, en daar zat hij zijn commentaar te geven. En uh, tennis werd in die periode... Ik kwam voor het eerst op het melkhuisje in 1966. Uh, tennis begon in die periode... Uh, naar 1980 toe uh, in Nederland uh, te ontwikkelen. Uh, er kwamen ontzettend veel tennisbanen bij. Het ledental van de tennisbond bestond toen uit ongeveer 60.000, 70 70.000. Dat zijn er nu 700.000. En ik denk dat Willem Duis met zijn commentaar en zijn uitleg van, van de regels... dat hij daar toch wel behoorlijk aan die ontwikkeling heeft bijgedragen. Laten we even luisteren hoe die, hoe die ook alweer klonk. Kanners heeft de eerste set zeer vlotte wijze met 6-1 op zijn naam gebracht... ...en begint in de tweede met de service. Game to Connors. Connors leads by five games to two. Ja, nu ziet het er uiteraard heel somber uit voor Curran. En het leidt ook geen twijfel dat hij een loodje gaat leggen. Hoe dapper hij zich ook verdedigt want zo'n laatste bal bijvoorbeeld voor hetzelfde geld gaat hij in. Hij heeft een beetje pech ook wel, moet ik zeggen. Jimmy Connors... Nee, ik, weet... ik denk dat het de Joors Open is. Ja, ik wou zeggen, het is niet Melkhuizen, dit soort nee, grote namen. want uh, Duits deed uh, op een gegeven moment ook inderdaad commentaar van, uh, van, van de Joors Open. Ik dacht niet van Wimbledon. Nee, want, dat was Herman Kuipoff. Dat was Herman Kuiphof, ja. En naderhand Heinze Bakker. Ja. En um, um, ja, uh, ik heb een paar dingen natuurlijk opgeschreven. Hoe deed hij het inhoudelijk, ben? Nou, kijk bijvoorbeeld zijn uitleg van tennis. Hè? Wij, wij wisten weinig van tennis af uh, in Nederland. En, en Willem zei bijvoorbeeld uh, het Franse woord love, ei. Dat is de basis geweest voor love. Ja. Willem had het ook altijd over de belangrijke zevende game. De sleutelgame. Als je die verloor, dan zat je in de, in, in de problemen. Uh, hij had het ook over uh, tené. Uh, tennis komt, is eigenlijk van Franse oorsprong. En tené is de basis van het woord tennis. Nou, Zo heeft Willem dus uh, steeds uh, commentaar gegeven. En de mensen het begrip van, uh, de begrippen van tennis bijgebracht. Mm. En daarnaast, ja, als dan de wedstrijd af was gelopen, dan daalde hij neer. Uh, naar, naar het Centercourt. En dan uh, hield hij daar weer een speech. En in de speech was hij erg goed, want ik herinner me... nou uh, Jorrit had het net over Kea Bouwman. Kea Bouwman won brons in 24 met Henk Timmer. En ze overleden vier dagen na elkaar. Ja. En bij de crematie van Henk Timmer in Utrecht... daar hield Willem weer zomaar uit het hoofd een geweldige speech. Ja. Hij was een goede tenniscommentator, denk ik. Ja, en hij, hij tenniste zelf ook een aardig balletje. Uh, want uh, we hebben in... Begin jaren, of eind jaren 60 kregen we onder journalisten ook Nederlandse tenniskampioenschappen. En daar sloeg Willem inderdaad ook een en, en wat vind jij van de stelling... tenniscommentatoren moeten hun mond houden tijdens het spel? Uh, voor de radio niet, voor de tv wel, ja. Ja, dan mogen de ogen uh, het werk doen. 44% is eens met die stelling, oneens 56%. Uh, procent. Uh, heb jij er een mening over, Esther Vergeer? Nou ja, ik denk inderdaad niet dat... Uh, uh, vooral bij televisie hoef je niet, als het als de game gaande is... of als het punt gaande is, dat je dan... Commentaar moet geven. Uh, vooral niet te veel. Ik bedoel, als er ja, iets, iets, iets gebeurt of uh, je mag wel begeleiden, maar ja met mate met mate ja. ja moet er dan zeker enthousiasme in zitten of ja, zeg dat je zeker. houdt maar zo sec mogelijk? nee nee nee ik vind, ja. ik vind uh, bevlogen commentatoren vind ik altijd ook wel ook op televisie ja ik vind wel dat dan komt er wel wat meer leven in Want voor de radio -bep, ja, dan moet je het enthousiasme overbrengen om heb het spel ik wel geprobeerd te, te, hè ja natuurlijk te oh. karakteriseren dat, ja. Euh, ik bedoel jouw ogen en stem geven kleur aan de wedstrijd ja. maar bij televisie krijg ik mijn eigen indrukken dus mag de verslaggever wat down zijn? Nou, als er een wereldbal komt, eh, zoals je er bijvoorbeeld... Eh bij, bij die wedstrijd van uh, Nadal uh, heb kunnen ja. zien. Uh, met van die crosscourt basis die je ja. totaal niet verwacht op Djokovic. Nou ja, dan kan ik me voorstellen dat je uit je dak gaat. Hoor. Je verbazing, je verbijstering mag je op zo'n moment natuurlijk ja. tentoonspreiden. Esther, ga jij nou vanmiddag kijken vanaf drie uur naar Federer Nadal? Is dat iets wat je ook bezighoudt op deze zondag? Ja, ik, ik, ga, ik zet zeker de televisie aan. Ik ben wel heel erg benieuwd. Want ik had eigenlijk verwacht dat Federer niet eens de halve finale zou winnen. Uh, dus nu naar deze jij finale... Jij Djokovic is dacht de man Djokovic. voor de finale. Iedereen. De ja, ja, ja, die, die man wel. was ongeslagen. Ja, ja. Dus ik, uh, nee, ik ga zeker kijken. Ja. Maar en ondertussen gaat de training uh, gewoon door uh, voor jou zelf. Ja. Want Londen komt eraan. Londen. Ja, nou ja, Wimperden uh, komt eraan. Dat is natuurlijk ook in ja, Londen. Ja, nu. <laughs> daar gaat, ik kijk al naar 2012. Nee, ja, maar je hebt gelijk. We hebben... Uiteraard in juni, deze maand, Wimbledon weer ja, natuurlijk. Ja, dus uh, dat, dat is mijn volgende toernooi. Dus daar werk ik nu naartoe. Uh, met het uiteindelijke doel natuurlijk om uh, volgend jaar september in Londen... tijdens de Paralympische Spelen uh, goud te winnen. Ja, ja. rijden en Wimbledon dus op gas? Ja. En wat is jouw favoriete ondergrond? Mijn favoriete ondergrond is zeker geen gras. Zeker geen greffel. Nee, laat mij maar gewoon op hardcore spelen. Ja, nou ja, ik, ik weet niet in hoeverre dat voor de voeten... Ik heb voor de voeten kan ik me nog, nog voorstellen... De, dat uh, greffel en gras iets uitmaakt. Maar voor een rolstoel... Nou oh, ja, zeker. Ja, nee, maar heel veel uh, Je hebt op gras ja. heel veel weerstand. Ja. Uh, met gravel heb je ja, dat je heel veel wegslipt. Uh, en op hardcore weet je gewoon waar je aan toe bent. Maar jij kan als... Zelf... Laten we zeggen, uh, zoals een, een Formule 1-coureur... Uh, regen en, en, en een een zomerbanden heeft, bij van spreken. Kan jij daar ook rekening mee houden? Ja, we, hebben, we houden wel rekening met uh, de hoeveelheid druk... die ja. in de banden stoppen. Ja. Want, ja, de materiaal is heel belangrijk. Ja, en niet absoluut. alleen het het natuurlijk. Nee, nee, nee, materiaal en stoel en... Uh, technologische vooruitgang ja. daarin is heel belangrijk. Ja. Ja, en, en daarin zijn ook uh, de materialen gelijk aan, aan elkaar? Uh, nou ja, ik ben wel op dit moment bezig met het ontwikkelen van een hmm. nieuwe rolstoel. Uh, dus dat is heel spannend. Een en kleine ik hoop, natuurlijk. Nou ja, ik hoop ja. eigenlijk wel uh, met uh, de US Open daarmee uh, te gaan spelen misschien. En nou ja, misschien heb ik dan wel uh, meer voordeel, maar dat weet ik niet. Daar hou ik, dat hou ik nog even geheim. <laughs> Ik dank je wel dat je hier wilde zijn, Esther Vergeer. Dank je wel. Uh, Beb van Hout voor zijn toelichting op uh, Willem Oudhuis en tenniscommentaar. Kom nog eens terug, Beb. Dan gaan we uitvoerig over andere dingen ook spreken. Graag. En Jurrit van der Voren, Dank je wel, Jurrit, voor de uitleg. Dit was de Pestribune voor deze zondag. Als u denkt, ik wil nog meer horen, zien over en van Willem Duis, de TV-corrifee die de afgelopen week overleed. Vanmiddag de documentaire Leven voor de vuist weg. Dat is een herhaling. De eerste keer in 2007 uitgezonden. Omroep, Max. Nederland 2 vanmiddag vanaf 5 uur. En een mooie sportmiddag, in ieder geval met het tennis. Tot ziens.